De planeteneter, door Julien van Remooteren, deel 16, Het moeras. Het verhaal van de landing had ik dus van Peter Lantz vernomen.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 Ben je er toch gek geworden? Blijf op die luchtwortel. Ik sleep jong wel naar je toe! Dat ga je toch niet alleen? Doe dan! Spring! Als je voeten vastgezogen zijn in de modder, gooi je dan plat voorover of achterover begrepen? Ja, oké. Okay. De het gaat wel! Pas op! met Zijn gezicht in de modder terecht gekomen. Wacht even. Zijn neus en mond zitten vol. Ik kan nauwelijks meer aanhalen. Oh, ja. Rustig maar, John. Rustig maar hoor. We zijn bedrogen. Stil Goh. De capsule is verdwenen. Ja? En nou? Ik moet eerst John verzorgen. We moeten ergens een water zien komen. Water. Eén stap in de modder en je voetbal loopt vol. Je eens een gezicht passen met moeraswater, ben je gek geworden. Oh, zit dat zo? Mooi. Ik mag mijn handen een stuk sjouwen, alle brandwonden openhalen... en mijn ploeteren door het stinkboeras. Maar het troeteldier mag geen infectie oplopen, hè. Want zo is het toch? De groeten. Nee, nee, niet weggaan, gaan, Peter. Doe nou. Het, uh, het spijt me, Peter, heus. Het spijt, spijt me. Erika, dit neem ik geen tweede keer. Is dat duidelijk?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 Het was gewoon maar een vraag. Nou kom. Dat is zo. Kijk uit. Zeg. Verrekkers sneeuw. Denk je echt dat het vaste grond is? Het moet. Ja. Oh, wat fiets hier. Dat we die capsule moesten verzinnen. Van Lieso. Wat erg. Het was nog veel erger dat jij de radio niet hebt aangezet. vanaf het ogenblik weer op de parachutes loskwamen. Maar jij hebt er toch uh, niet aan gedacht? Ik had verdomme wel wat anders te doen. hemel, oh, wat bezielt jou, Peter? Ach. Nou, maar geen zin <tie> meer. <tie> ah. hey. Erika. Ja? Erika, ik krijg gelijk. We naderen de rand van het moeras. Kom op, hier langs. Godzijdank. Wat een wereld, Geen modder meer. Ja. Nou, en aflucht, die liane. Rustig, rustig. Ik ben dood op. Ja, maar als John zich beweegt, dan... Hij zal niet bewegen. Maar... Ik zie hem niet meer. Kijk dan. Je kijkt de verkeerde kant op. Daar moet je kijken. En hou nou alsjeblieft op met die overdeden bezorgdheid, hè. Hij haalt het wel. Hij is taaier dan je denkt. Hoe krijg je die liane ervan af? Dat... Dat kan niet. Die zijn veel te taai. Nee. Zeg, heb jij mes? Denk jij dat ik een wandelende winkel ben? Heel die rotzo zit in de capsule. Dat van die Hoe moet je dat de maken? Hoe kan ik dat nou weten? Stil! Ja. John! John roept! John? Huh. John? Je droomt, nee. Nee, niet doe blijft hier! Blijf hier, Erika! Verdomme, nogal toe! Uh. Zeg, Peter, ga je er nog mee door? Liever niet, dokter. Ik ben moe. Nog even afronden? Ja? Afronden?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 Ze ondersteunde hem. Als hij viel, dan sjouwde ze hem overeind. Zichtzagend van luchtwortel naar luchtwortel. Riep Erika je niet te hulp? Maar ik, ik had de indruk dat ze niet eens meer beseften dat ik er was. Mm -hmm. Dus laten ze erin op het drogen te komen? Ja, ja, ja. We zagen eruit als monsters. Helemaal onder de modder. Die nou wel snel opdroogden en barsten. En onze brandwonden deden enorm pijn. Maar het ergste was de dorst. Mm -hmm. Ik had al een hele kroeg kunnen leegdrinken. Mm -hmm. Maar je had John helemaal niet om hulp geroepen? Nee, nee, dat weet ik zeker. Hm? Ja, wat heet daar? ingenieur Schmol. Verzoekt u dadelijk naar het hoofdbureau te komen, dokter. Het is dringend. Nou, Schmol? Ja, dokter. Schmol? Nee, weet ik ook niet, dokter. Hij wil geen woord loslaten. Hm. Nou, goed. Uh, we hadden hier toch wel een punt achter gezet. Uh, geef hem een centje dat ik op weg ben. for me.